Liselot Thomas met het NOS-journaal. De maatregelen van het kabinet om het oplopende aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen, hebben zowel positieve als negatieve reacties opgeroepen. Dat kinderen tot 13 jaar met zijn snotneus toch naar school mogen, kan op de instemming rekenen. Al had de onderwijsbond liever gezien dat het niet meteen na het weekend al in was gegaan. De horeca-maatregelen, waaronder het eerder sluiten van cafés in het westen... zijn volgens werkgeversorganisaties te streng. Als je horecabezoek beperkt... neemt volgens hen het risico op feestjes achter de voordeur alleen maar toe. De hoge Amerikaanse rechter Ruth Bader Ginsburg is overleden. Ze was een van de negen leden van het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Dat was ze al sinds 1993 toen president Clinton haar voordroeg. Ze stond bekend als progressief en als voorvechter van gelijke rechten voor vrouwen. Ruth Bader Ginsburg leed aan alvleesklierkanker. Ze is 87 jaar geworden. De verwachting is dat president Trump nog voor de verkiezingen een vervanger voordraagt. Die moet dan door de Senaat worden goedgekeurd. De Republikeinen zijn daarin de meerderheid. Een vrouw die zeven jaar geleden een schilderij schonk aan het Rijksmuseum in Amsterdam... wil het kunstwerk terug... De 88-jarige vrouw zegt in NRC dat ze destijds in verwarde toestand verkeerde. Ze heeft beslag laten leggen op het doek... genaamd Compositie van Bart van der Lek uit 1918. Hij zou zo het zou zo'n 350.000 euro waard zijn... De politie heeft op de snelweg A4 een automobilist aangehouden die 230 km per uur reed. De bestuurder is zijn rijbewijs kwijtgeraakt. De man werd aangehouden ter hoogte van het Zuid-Hollandse Den Hoorn bij Delft. Daar is de maximumsnelheid 100 km per uur, ook s'nachts. Het weer vrij zonnig in het noordoosten en zuidwesten, ook af en toe wat sluierbewolking. Het blijft overal droog en het wordt 20 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook groepend op zaterdag. Alle informatie over ZFM, maar ook nieuws over Zandvoort... vind je op www.zfmsandvoort.nl of ZFM Text TV.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 Ja, de rekker was een beetje uit, dus we dachten, nou, misschien moeten we er iets anders aan doen. Hè? Goedemorgen, ik ben opgebleven om te dansen. Je had me nog niet mogen weg. Nou, dat hebben we wel gedaan hier, Toebakleeft. Leeft. Leuk dat de toestel op aanstaat. En vandaag hebben wij geen Jolande, geen Marcus. Maar wie zit er nu weer aan de rechterhand? Verlang. Ja, goedemorgen, Goeien... mijn naam is uh, Peter. Hey, hallo Peter. Voor mij kennen wij elkaar al een tijdje. Uh, leuk om hier trouwens te zijn, want ik ben uh, ooit ook bij uh, CFM, uh, heb ik uh, plaatje gedraaid. En dat is uh, een heel andere locatie geweest. Dat was nog in de Power Tower. In de, in de watertower. Ja, de onderin de schuilkelder. De, de schuilkelder was dat onderin. Klopt. Ja. ja dat was, 1993. 1993 en 1994 zo'n beetje. Ja, dat is tijd What van... Uh, the fuck? Dat is echt uh, ruim 25 jaar geleden. Ja. 27 jaar geleden. <laughs> Oké. Okay. Word oud. toen deed ik een programma, de hitversnelling, was op vrijdagmiddag. Uh, Oké. Okay. Leuk. Oh, dat is wel weer grappig. Misschien, ja. uh, heb jij nu Gesprek om terug te komen? Wat is het, uh, het loon? Wat is het loon? Ja? Hmm, daar moeten we nog even over praten, denk ja? ik. Na, na, na Tine misschien? Ja? Oké, okay, nou, misschien. Er dit een uh, redelijk succesvol programma is geweest, en uh, dat mensen zeggen: van aan <laughs> uh, de afloop, wat was dat? Een lekker programma? Ja, yeah. precies. Nou. Maar het feit dat ja? we u hebben uitgenodigd, dat oh ja, wel aan dat de reden is het weekendgevoel even uit te stellen. Jazeker. Hou het nog even in. hè? Nog in. Even inhouden. En straks na uh, wat, zondag 12 uur of zoiets. Oh niet. Nee. Je mag voor 12 uur mag je nog helemaal losgaan. En na 12 uur op zondag je gaat alles beslot. Ja. En dan gaan we de cijfers gewoon even terugwenen. Echt waar. Ja, hoe hoe zijn je er tegenover? De, de, ja, de corona? Je, nou, niet de nee, even over het algemeen met, met de horeca. Want jij bent ook wel iemand die uh, oh, je, toch een drankje nuttigt. Ja, uh, niet die de, de horeca we vaak betreed. Ja. Die echt eruit geveegd moet worden. Vaak wel, wel he? He? Dat je denkt van, jezus, gasthuis ga weg. Recht hoor bij ja, nee, he? ja, het Nee, uh, ja, het is een beetje een nat houden, Het is een beetje een poppenkast die we met z'n allen allemaal uh, spelen. Op hun werk doen we dat ook, weet je. We doen het allemaal heel goed. Roepen we tegen elkaar. We doen het goed, hè? We doen het goed. Ja, vanochtend stond je nog in mijn cirkel, maar nu sta je op afstand. Je doet het heel goed. Jazeker. En die cliënten weten we ook allemaal op afstand te houden. Dus ze mogen gewoon helemaal niet knuffelen. Echt niet. Nee, en sowieso die jeugd roept het ook. Ja, we houden rekening mee. Nou, merk je ook helemaal niks van. Sowieso in nieuws al niet. Mijn eigen kinderen ook niet. Nee leven gewoon een compleet eigen wereld. Dus ja, het is gewoon voor de bühne een beetje. Ja, wat kunnen we nu nog doen? We kunnen moeilijk mensen thuis verplichten. We um, zoeken een hotel. Uh, iedereen een aparte hotelkamer. Alle gezinsleden voor tien dagen. Ja, dat wordt een dure grap. Dat wordt een dure grap. Of gaat de regering dat ook nog even bekostigen? Allemaal. Want we hebben zo'n boom waar we schudden. Alles wordt uh, terugbetaald nu. Ja, uiteindelijk betalen wij het weer. Dat komt ja. wel weer terug. Ja. Nou goed, ik vind het allemaal maar pulp. Yeah. Even een gauw houden uit de tijd dat jij dat draaide, volgens Klopt, mij. Klopt, dat hè? is die tijdje. Common people. <laughs> she came from Greece, she had a first for knowledge. She studied sculpture at St. Martins College. That's where I got her eye. She told me that the damp was loaded. I said my case on that room, Coca-Cola. She said fine. And then.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 het is geen 1993, oh. dit uh, Jarvis Kok en Pulp. Maar het was 1996, toen was dit een groot hit. Terwijl ze eigenlijk al bestaan sinds uh, 1978. Ja, ik zat ook te lezen, het is ja. ongelooflijk. En uh, ooit uh, noemden ze zich Arabicus Pulp. Ab Arabicus Pulp. Arabicus. Arabicus uh. Oké. Okay. Uh -huh. Nou, later werd het natuurlijk wat makkelijker hè, met uh, Pulp. En uh, ze hebben wat demo's ingestuurd naar die bekende John Peel van de uh, oh, yeah, John yeah. Peel sessions. Radio One. Radio One. Leeft ook niet meer trouwens, hè? Dat ja, wist ik helemaal niet. Nee, nee. Oh, okay. dus, uh... Maar die is niet meer onder ons. En, nee, uh... maar die heeft heel veel uh, artiesten grootgebracht, hoor. Okay. Zeker in uh, een beetje die indie-wereld. En, uh... yeah. en die had dan zo'n zo ja, legendarisch programma... de John Peel Sessions. Die klopt, ja, daar heb ik oh. ook wel wat dingen van gezien. <laughs> en van gehoord. Nee, ik doe me altijd denken aan ook weer suede. Komt ook een beetje uit die stal. Was ook in die periode heel populair. Ja, en niet tevoren met Pulp Fiction. Dat, dat wordt wel vaak gedaan, want dat Common People is er wel in gebruikt. Oh, is er wel in gebruikt? Ja. Oh, Oké, okay. oh, dat wist ik weer niet. Nou goed, momenteel is hij natuurlijk solo en heet het Jar... Yes, zo heet die, noemt die. En hij heeft die muziek. Uh, wat een hele andere kant op gegaan is. Ja, want hoe spreek jij het uit? Jarfish? Ja, het is Jarf. Het is Jar en dan Jarf is. Jarf Eigenlijk. is kokker. Geef me die van Joe trouwens. House music all night long. Een beetje dat lijzige stemgeluid zit er vol in. Nou, ik vind het wel leuk dat het af en toe wel een beetje iets weg van Roxy Music, het hele oude Roxy Music Dat klopt, dat uh, had ik het ook een beetje. Het heeft gewoon sowieso weg, iets van de jaren zeventig. En daar ben ik wel een fan van. Dus dat is leuk om te weten. Goed, dit is zonnige zand. Wat komt deze kant op? Zijn de parkeertarieven weer omlaag gegaan, of niet? Uh, nee, volgens mij houden ze het nog een beetje hoog. Want ze lopen nog wat inkorpsen mis, hè? Ik bedoel. Uh, ja, heel veel. Ik bedoel, de, de regering is geld aan het uitdelen. Maar de gemeente moet maar een beetje kijken hoe ze het sluiten krijgen. Want sluitend krijgen. Sowieso de noodkreet staat vandaag in de Telegraaf te lezen. Het de kabinet deelt uit. En de gemeente moet het maar een beetje rond zitten krijgen. Sporthallen gaan dicht. Scholen krijgen minder geld en er wordt overal ingesneden. En nu zitten ze zelfs te denken in Maastricht om de nieuwe belasting te gaan introduceren. Het vermakelijk, vermakelijkheidsbelasting. En dat gaat dan bovenop de tickets voor theaters en bioscopen en rondvaartboten. Ja, je moet dat wat bedekken. Je hebt natuurlijk sowieso voor huis heb je eigenaarsbelasting, gebruikersbelasting. Elke verzin is gewoon weer een andere belasting om geld binnen te harken. En het hadden het nog over de belasting. Dat ging over vergunningen ja. Vergunningen om een huis te bouwen op een stuk grond. In sommige gemeenten was dat gewoon 2000 euro voor de gemeente. Onkostenvergoeding was dat. In sommige gemeenten was dat echt 10, 20.000 euro. Alleen een vergunning hè? 20.000? Voor een huis te bouwen. <laughs> en dat was, Texel was volgens mij, die stond bovenaan. Nou ja, Tesla is natuurlijk. Sowieso moet daar geen huis meer gebouwd worden, vinden ze natuurlijk. Nee, eiland. want die ja, tussen de schapen, dat kan natuurlijk niet. Nee, dat, dat, uh... dat past niet helemaal. Dus ja, ze zijn uh, creatief bezig om dat voor elkaar te krijgen. Omdat, uh, je hoort hier in Sandford ook. Ja, ze moeten overal mijn geld aan uh, horeca-gelegenheden bieden en oplossingen. Maar er komt niks binnen. Dus, nou, wat heb jij zo dus nog uit de wereld naar gevist? Nou, niet, niet heel veel, maar dat is wel meer opmerkelijk. Ja. Een aap heeft wat vrolijke selfies en foto's zitten maken met een telefoon... die hij uit een kamer van een Maleisische student heeft gestolen. Oké. Okay. Dat, dat beweerde tenminste die jongen. En? Uh, is het echt een uh, Worldpress-foto Oh, Bijna, bijna. Ja? Je denkt, hey, uh, ja, je gaat dan eens even kijken. Dat zat er gewoon <laughs> kan het niet laten zien, dit is radio, maar ja? uh, dit zie je dan. Oké, okay. dat oh, <laughs> is kop, ook niet. Het is ook, ja, het is een voorloper van de mensen ook. De aap, waar gaat hij ja. foto's van maken? Waar van zichzelf. Ja, van zichzelf, ja. En, en, en weet meteen ook hoe dat werkt, zo'n telefoon. Dat is wel weer grappig, eigenlijk. Ja. Hè? Van, oh, ik moet hierop drukken, dan is het een selfie. En, uh, het is ja. toch wel maf? Dat je denkt van, <grijgt> hij gaat de omgeving fotograferen? Nee, Nee, van mezelf. Hij plaat nee. meteen de hand aan zichzelf en gaat foto's van zichzelf maken. Ja, ik vind het is een raar gevaar voor Ja, goed. is even tijd om rustig muziek op de radio te springen. Even een moment van rust in de show, altijd. Al die wilde muziek. Houden er nooit zo van. Oh, Hekelaars, zeg. Wow. We'll yeah. Is, uh, het het hey gladjakker. ben je ook een luisteraar van Zevaan Het klinkt een beetje, een beetje als een zuchtmeisje. Jawel, hè? Ja. Uh, lekkere muziek dit, hoor. Ik heb dan één plek waar ik altijd wat luister, deze muziek. Ik heb wel een idee, bij natuurlijk. Oh, in de slaapkamer? In de slaapkamer, natuurlijk. Het luisterkamer, altijd met muziek. Nou, het zijn ook van die slaapkamer popliedjes hè? Dat, dat uh, maakt ze voornamelijk nee, nee, over romantiek. Ja, oh, wacht. Ik leg het verkeerde. verkeerd. Mijn studio is in de slaapkamer. Oh, ik ja, studio. Nou, in de... Ik ben nooit verder gekomen dan de slaapkamer. Oh. Mijn vrouw wil namelijk geen uh, kamer opofferen voor mijn... Uh, dit uh, is Bezigheden. Die denkt, leuk was een hobby, maar houdt maar in de slaapkamer. Kunnen de rest van het huis kunnen we andere dingen doen. Nou, wat jij wil. Goed, wie was deze band? Ja, Marie ja. Ulven was dat, die hoorde zingen. En, ja. Uh, ja, beter bekend als The Lady in Red. Ja. Toch? de Girl in Red. Of oh, The Girl Red, ja. ja. De ja. Lady ja. in Red was wat anders. Ja, dat is uh, Christen Burke. Maar ze maakte uh, voornamelijk liedjes uh, ja, over romantiek en geestelijke gezondheid. Oh, ja. oké. Okay. Ja, dat is belangrijk, goed, ja, Voor de tijd. mensen die de IC-bedden gaan bemannen, na kopen een kopende tijd. Dus uh, de hele maatschappij is uh, om de IC-bedden heen gedrapeerd. De IC zeebedden, die, die bekijken we en dan nemen we een beslissing voor de rest van de wereld. Ik zou zeggen, ik kom een paar van die bedden erbij, maar het schijnt heel probleem uit te zijn. Dus het is sowieso al moeilijk al mondkapjes te kopen. Kom, echt, die kan ze nergens vinden. Ook in een winkel kan je mondkapje vinden. Hoewel, momenteel valt het wel weer mee natuurlijk. Goed, net hadden we nog een andere plaat. Sportsteam. Jij kende het? of niet? Nee, nee. ik vind het wel lekker, catchy klinken. Jawel hè? Een ja. beetje dwarsig. Sportsteam. Ja, het klinkt ook uh, alsof ze enorm druk aan het sporten zijn, maar dat, de, dat is niet nou, het geval. Jawel? Ja, ja, jawel. Als je de, de zanger krijgt, die is echt na nou, één nummer, is je helemaal bezweten en eigenlijk afgedaan. Ja, Het is typisch, van, typisch Brits volgens mij, of niet? Ja, ja, ja. volgens mij wel. Ja. Ik heb er niet in gelezen waar hij vandaan komt, maar hij doet me echt denken aan Mick jacker in de jongere jaren. Ah, Oké, okay. ja, jonge gasten, dus, denk Je de krijgt waar voor je geld als je naar een optreden gaat voor ons, vind ik. Het ah. beweegt hier toch wel lekker. Over optredens gesproken, ben jij nog in de tijd naar een optreden geweest? Um, even nadenken. Nee, volgens mij niet. Laatste optreden, weet je dat nog? Dat uh, maart maar denken geweest. Ja, wat was het, wat was het ook weer? Uh, uh, ja, nee, ja, ik weet het, ik weet was het, het wel. Hier in regio, smaak of, en kraak. Uh, ja, smaak in kraak, kraak ja, en smaak. Ja, ja kraak ja, ja, Ik dacht vroeger dat het altijd DJ's waren, maar het dj's, ja, dat nou, zijn geen DJ's. Maar echt... tegenwoordig hebben ze zoveel muzikanten om zich heen uh, ja, gevormd. En, uh... Het was eigenlijk de man die achterin stond plaatjes te draaien. Dat was smaak en kraak. Ja. En toen kwam er een zangeres bij. Een man op de gitaar, een keyboard speler, een druk. En toen een keer stond hij achteraan. Ja, Bernice van Leer is uh, die zangeres. Dat is trouwens de dochter van Thijs van Leer. man met die dwarsfluit. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Maar altijd wel heel dwars, ja. Ja, ja. Maar goed. Het uh, was leuk optreden. Het was maar... een leuke optreden. Maar goed, het is alweer lang geleden. Maar ik ben toevallig twee weken geleden nog... naar een optreden geweest uh, in Podium Victory in Alkmaar... Maar de concerten zijn tegenwoordig meer... Ja, het zijn sheetconcerten. Hè. Je mag ook niet veel... Uh, je mag niet uit doen. Je mag niet van je plaats af. Je mag niet springen. Nee. Hoog uit Neurië mag je. Hè, zodat Dat wordt echt gezegd. Van als ja, je ja. binnenkomt. Hoog uit Neurië. Je kan dus niet spuugen geen kwatten en zo. Dus, dus je ja. moet eigenlijk gewoon een uh, optreden gaan... wat je gewoon helemaal niet leuk vindt. Ja, maar... ja, maar, Dan ga je misschien vloeken. God, wat een muziek. Ja, nee. Het is, toch, het is toch anders. Het is alsof je naar Schouwburg gaat. Uh, Tafeltjes van twee... Uh, met, met duidelijk die anderhalve meter wat ertussen. Ja. Ja, en, uh, ja. Nou ja, het is even balig gewoon. Ja, je had het over saxofoon. Ze is vannacht nog jarig, geloof ik. Kenny om... is jarig Ken vandaag, 51. 51, ja, echt waar? Daar was dat optreden trouwens van Kenny de Offert. Te... Oké, okay. nou, dat is een klein stukje dan. Een klein fragmentje. Oh, dit was met uh, Dave Stewart. Dave Stewart. Uh, dat was ja, wel die zomaar even de... een uh, netter nee, bak. Van de Eurythmics. Die is echt de jaren tachtig ook, hè. Heel strak in de, in de pak of zo. En dit natuurlijk, hè. Sexuality. Sexuality, ja. ja. Strakke sounds uit de jaren 80 en jaren 90. Candy Duffer wordt vandaag dus 51. Nou, het was wel leuk, want uh, tijdens die avond uh, vertelde ze ook over haar hele, haar hele carrière... ook hoe dit nummer dan tot stand is gekomen. Lily was hier, want ja? de film kwam, uh, het kwam uit de film, hè, de Cachère. Totaal geflopt. En uh, ja, zij werd dan gevraagd door uh, Dave Seward om uh, even, even naar uh, Londen te komen... Even, even over te vliegen, om even snel een nummer uh, te spelen, maar ja. Dit is zo ontstaan, want die Dave Stewart had dan iets in zijn hoofd met de gitaar. Da -da -da -da. En dan moest zij dan even improviseren met haar saxofoon. Oké. Okay, ja. dus het was eigenlijk een soort conversatie tussen de saxofoon en de gitaar. Dat, dat klopt, ja. Het ja. antwoord elke keer uh, ja. op elkaar. Lily was hier. Elf jaar geleden begon ze met, uh, met uh, spelen ja. op de saxofoon. Ze ja, het is, het is wel een beetje, beetje gepusht door, door, uh, door, door, door, door vader en moeder. Ja. En ja. Zij het tot ja, zoiets van, ik kan het allemaal niet, ik kan het niet. Ze is gevraagd door Prins. En in het begin ze zei, nee, dat doe ik niet, want dat kan ik niet, dat kan ik niet. Die moeder had toen prinsgeweld. Uh, ja, ze gaat er gewoon staan, hoor, ze gaat spelen met je. En, uh... ja. er, zijn maar... er zijn nog rechtszaken over het feit of het dan kindermishandeling is. Of dwang, of dat soort Ja, nou, is wel goed terechtgekomen hoor, dat kan je wel stellen. Uiteindelijk, als je me doorzet, uiteindelijk vind je het wel leuk. Als je maar genoeg tijd in dingen steekt, dan komt het naar je toe, zeg ik altijd. Goed. Muziek van Nederlandse bodem. Kenny Dulfen komt er vandaan, maar ook deze band. Direct. dat je denkt, het mag wel even iets steviger. En dan komen ze ineens weer met zo'n nummer op de proppen. Ik vind dat ook Direct Color. is de single. Ik heb eigenlijk geen idee of ze al een nieuwe album uit gaan brengen. Nou. Uh, ja, ze hebben... Kijk, even een poppenfresser hier. <laughs> ja, 9 oktober, dus dat is uh, vrij, uh, vrij snel. Dat is vrij snel. Oh, 9 oktober. Okay, prima. Wild Heart, leeft. Oh, kijk, nieuws uit Zondwold. Juist. we zijn wat vroeger dan normaal, maar vandaag is alles anders natuurlijk. Dat heb je al gehoord als luisteraar. We kijken even naar de Zandvoortse De haven van Zandvoort er wordt overgenomen door Cor -en Don. En uh, het is natuurlijk een all-round uh, uh, paviljoen. Uh, de haven van Zandvoort. En die wordt dus overgenomen door Cor -en Don. De Cor -en Don staat druk, uh, daarnaast ook al een stukje grond. Ze willen daar een heel luxueus strandhotel gaan neerzetten. Bij het Badhuisplein is dat. En uh, verder wil Cor -en Don verder nog niet zoveel over zeggen. Maar door de coronacrisis hebben ze het roer drastisch omgegooid. Want ze denken ook bij zichzelf, ja, het ga niet meer vliegen. Dat is niet meer veilig. Dus we moeten vakanties gaan aanbieden in Nederland. En ze hebben natuurlijk al een soort villa-hotel Amsterdam. Hebben ze daar. Dus er komt ook een pendeldienst tussen uh, Amsterdam en Zandvoort. Zeg maar misschien als je dan een pakket koopt wordt bij, bij deze maatschappij. Waarvan ik nu heel vaak al de naam heb gezegd. Dan kan je misschien tussen die twee filialen kan je heen reizen en kost het minder of zo. Ik weet het niet. Ze willen het hier nog wel aantrekkelijk maken om in Nederland bij hun op vakantie te gaan. Dat is okay. wel Oké. Nou, misschien als je Cor had gebeld, had hij wel antwoord gegeven. Ja, don is, dom. Dom is wat dom. Ja, ja. Wat? Nou ja, zeg. Bah, Vertel. Dan. Dan. <laughs> Maandag is met uh, groot materiaal het uh, restaurant van de bomen die op het uh, terrein van het huis in de Duinen stonden, gekapt. Hiervoor uh, was een uh, speciale kapvergunning noodzakelijk en uh, die is recentelijk verlengd. Oké. Okay. Nou... Even een geluidsfragment. Oh, je was erbij. Ja, duurt even een moment. Oh ik al zo slecht tegen dit geluid. Hè. Daar ben ik echt zo oh, agressief ja, van. Ja, ja. Heb ik daar ook die ziekte of niet? Dan ja, kan ik, ik, ik oh. ken, wat, hoe noem je dat dan weer, die ziekte? Ja, die man heeft er een prijs voor gerecht. Damien de, Dennis of zo was dat, geloof ik. Nou goed, ze zijn daar flink bezig bij natuurlijk, uh, Huis in de Duinen. En ze zijn er wel erg benieuwd wanneer ze in godsnaam nou gaan beginnen met het bouwen... Want het is bijna alweer een jaar geleden dat het laatste huisje wat er stond... Op, een huisje, dat het huisje, dat het tegen vlakjes is te gaan. Het idee was dat het in de najaar van 2020 dat het zal gaan beginnen. Uh, is veel gesteggeld over de stikstoftoestanden, uh, uh, uh, vervuild bodem, verzuring, nou, de, uh, de omgevingsdienst Eimuiden is er naar aan het kijken. En uh, binnenkort komt dat in inzage uh, inzaag voor het publiek. Dan kan je dan kijken wat er precies allemaal gedaan is. Goed. Andere bericht is dat er een nieuw bestuurder is bij de Belbus. Belbus. Hij kroop zo spontaan achter het stuur. Afgelopen maandag. Passagiers uh, de kende hem allemaal. Het was namelijk de nieuwe directeur van Pluspunt. Remco Wijjan. Uh, die uh, in juli begonnen is, is zeer flexibel. Is er geen chauffeur voor de Belbus. Denk je bij jezelf, ah joh, dan rij ik die mensen gewoon. Breng ze voor de, koffie, koppie, uh, uh, voor de koffieochtend breng ze weg. En dan haal ik ze ook gewoon weer op. Dus uh, ik vind het een. Uh, Goed gebaar, weet je. Als directeur hoef je niet alleen maar in je kantoor te blijven zitten. Maar kan je misschien ook eens onder de mensen zijn. En ja. mocht je zelf nog denken van... Ik wil wel chauffeur worden bij de belbus. Bel ze gewoon even op. Bel ze gewoon even op. Dat kan tijdens kantoor, kantooruren met de plusdienst. 023 5717373. 023 5717373. Of... Het kan ook zijn dat je zelf als chauffeur aan de slag wilt. Ja. Nou, bel dan met uh, een van de vrijwilligers, de vrijwilligerscoördinatoren. Op 06 388 11770. Echt? Ik ga het echt rustiger nu? 06. -8 -8 -1 -1 ja, ik schrijf al die nummer nog een keer. 811770. Dat is ook waar. na te lezen, hè? Ja, klopt. Het is ook wel goed, omdat je die mensen moet je echt. Uh... Nee, niet op hemel, want je hebt ook verkeerde chauffeurs ertussen. Want ik heb elke dag te maken met uh, chauffeurs die mijn cliënten komen brengen. En moet je je voorstellen. Die cliënten moeten op, stand, op afstand worden begeleid. Ja? En dan gegeven moment krijg je dus die cliënt allemaal in de bus. En de ene heeft een beperking, de andere heeft een beperking. De een roept wat, de ander is geïnieteerd. Oh de oh ander heeft een losse hand en de ander een losse tand in één keer. Wat oh nee. what the fuck? Shit, ik moet die bus ook nog besturen. Ja, en roep je wat iets... naar achter. Het is net kinderen op de achterbank, hè? Afgevoeg. Ja, maar misschien had die chauffeur net even iets eerder weg moeten gaan. Ja, maar ze hebben zo'n straks schema, omdat ze namelijk te kort betaald krijgen. Die, die, die reisorganisatie, die busorganisatie, die uh, moet er een pakket aanbieden. En zo'n bedrijf denkt zelf: ja, maar het is te duur. Kan je het niet sneller doen? En dan doe je meer cliënten in de bus. En dan hou je die cliënten gewoon langer in de bus. Dan mogen ze anderhalf uur in die bus zitten. En dan maak je een route zo waar het precies uitkomt. Dat je denkt van hier kan ik net nog naar links en dan gooi ik een cliënt uit. Nou, het is echt respect voor de planners daar hoor. Bij, uh, bij die busje onderneming altijd. Nou goed, uh, tot zover even de Zandvoorts Tot zover. Jawel, uh... volgende uur hebben we nog veel meer natuurlijk de Zandvoorts We kijken even naar de, de lijst met platen die we hebben uitgezocht. En Bo Anderson, ken, het, ken jij het? Nee, ik ken wel Brad. Dit is lekker zomers. Too late, too late, Beetje zomeren. Ja, we krijgen een mooi weekend dit. We yeah. over straks meer. Morgen zeker op. Wayne, is not the i guess lipstick stains and that's okay but we're through but you don't hear yeah, i'm over you maybe So oh, zie, zie, ja, daar. Ja, Wat een vrolijkheid in de vroege morgen hier bij het Jubak leeft. Nee, het lukt niet altijd dat mensen echt heel vrolijk het bed uit te krijgen. Maar goed, wie weet, duurt het even. Sommige mensen moeten even een paar kopjes koffie naar binnen gooien. En dan komt het voor elkaar. Jij ja, zegt bo Anderson, maar zou het niet zijn uh, Bou Ensen? Ja, Bou. Bau. Bau is het ja, weet ja. je, jij zei ook wel David Bowie. David Bowie, ja, klopt ja. Nou, ik ben altijd een, het, het grappige is, ik draai vrij nieuwe muziek. En zo. dan denk ik, ik moet het zo uitspreken. en hoor je later. En denk je, hey, hé, die artiest ken ik niet. Maar die is muziek wel. wel ja. wel eens even op haar Insta te kijken, op haar Instagram. Maar het is een pittige tante. Een pittige tante, oké. Okay. Je bedoelt qua maat of zo of uh, uitstraling? Nee, qua uitstraling. Leuk, okay, uh, leuk pittig meisje. Ja. Okay, ja, meisje moet zeggen, want het is een uh, jong vrouwke. Uh, ja. ja, je wilde toch altijd in een bepaald hoekje plaatsen. We kunnen haar toch plaatsen in de pop- en de soulhoek. Uh, ja. Ja, ja, pop- nou. ja, uh, eilands, hè, eiland, hè? Eiland. Ja, klopt, dat is de oplossing voor uh, het gedoe over die virus. Met z'n allen op een eiland. Nou, nou dat vraag... is niet helemaal waar. Uh, ik ben een maand geleden nog even op Texel geweest. Ik denk, nou weet je, ik, ik zoek de rust op. Ik ga naar testen ik ja, pak de dacht. fiets, ging met een maatje, ging met even mountainbiken, rond je Texel, maar... Nou, het was rustig, hè, maar ja? op de boot heel druk natuurlijk, ja? mondkapje op. Je komt het eiland, kom je dan op, en uh, we fietsen rechts, en uh, zo langs de dijk. Nou, we gingen dan naar die bekende plaats, hè, de Koog. Ja? Nou, daar was het weer druk, hoor. Daar zitten ja? ze allemaal. Ik heb op Ameland, was het Bameland Ameland dat je alleen op de fiets mag, of is dat Vlieland? Vlieland uh, zeker? Volgens mij is dat Vlieland, Vlieland, Vlieland. ja. Echt, dan word je gek van fietsen, man. Echt, Amsterdam is erg, maar Nederland ja. is toch veel erger met fietsen. Ja. En ze lijken ook allemaal op elkaar. Hè? Alle fietsen zijn hetzelfde ook. Maar ik vertelde, of ik hoorde van die, uh, die man, uh, van die restauranthouder... die zei van, nou, we hebben het nog nooit zo druk gehad ah, dan... Uh, is, ze gaan nu, ja, massaal natuurlijk, uh, blijven zien. Het raar. Raar. Ja, precies. Nee, ja. Maar het wordt rustiger, want uh, mensen uit Duitsland en, en België... Die, uh, die moeten allemaal weer terug. Ja, het wordt uh, rustiger. want uh, in de quarantaine. Ja, natuurlijk. Uh, rustig wordt rustig, rustiger, want ze gaan allemaal dood. Nou, nou, nou, nee, nee. nee even normaal. Voorlopig uh, is het uh, code rood hè? natuurlijk, uh, Noord-Holland. Ja, klopt. Dus, uh... Het is levensgevaarlijk om buiten rond te lopen. Uh, nee. Nee, nee, dat is niet waar. Want het was ook weer, de meeste besmettingen gebeuren thuis. Het was ook weer meer dan Meer dan de helft gebeurt thuis. 5% in de horeca, dus die moeten we flink aanpakken. Huh? Wat? En verder, uh, op het werk gebeurt het ook. Dus ik denk gewoon, die hele thuissituatie moeten we opheffen. Nee, de Rutte zei gisteren nog... we blijven vooral thuis werken. Ja, maar thuis uh, zijn die besmettingen. <racht> ja. Ik snap het niet helemaal. Thuis zijn de besmettingen. Ja. Dus dan zou je toch eigenlijk allemaal buitenshuis huis moeten gaan werken. Ja, maar... ja. Ik vind sowieso... die hele thuissituatie is zo gevaarlijk. daar gebeuren de meeste ongelukken. Daar val je van de trap. Daar sla je je vrouw in elkaar. Of je sla... Uh, weet je wat, <tijds> wat er allemaal gebeurt. Dat gebeurt. Die hele thuis situatie is zo geweest. We moeten me stoppen, hoor. Dat kan echt niet. Ik raak helemaal van je in gewoon. Nou, maar even lekker ontrustende muziek op te zenden. De stoelbak lijst tussen de toestelbaanstaan vandaag. Is Peter aanwezig? De... Maar ik kreeg zojuist wel een telefoontje van een oplettende luisteraar. Oh, en wat zei die? Waar is Jolande? Ja, klopt. Dat krijg je toch, hè? Ja. Het is toch het vrouwelijke gedeelte wat mis nu. Het is nu een beetje hengstenbal. En dan... Uh... Maar dus nou, waar is Jolanda? Het is op vakantie. Op vakantie. Luistert ze mee, heer, trouwens? Is er wel dan dat ze wel wil luisteren van wie is mijn vervanger? Uh, volgens mij heeft ze wel stiekem even meegeluisterd. Ik zal straks even kijken op de, de appgroep. Ja, want waar is Jolanda uh, op vakantie in Nederland? Um, of ligt ze op vakantie? Nee, nee, nee, nee. Uh, uh, ze was de eerste in de buurt van Bergen. Oh, bij ons in de buurt daar. Bij ons in de buurt, maar oh. dat was vorige week. En nu zit ze weer heel erg anders. Dus... Uh, Nee, ik, heb, ik ben het vergeten. Ik weet je, ik, de vakanties heb ik nooit zo heel veel, maar dat valt ook een heel veel van me af. Nee, dit jaar is helemaal anders. Ik, ik had ja? twee vakanties gepland, maar uiteindelijk ben ik uh, gewoon op het strand geweest in Egmond aan Zee. En, uh, Precies. Maar ja, nou ja. nee, goed, soms denk ik wat uh, komt allemaal weer? is het ook zo'n gedoe om jezelf ergens naartoe te slepen? Denk je van. Oké, okay, dus ik heb zo lang in het vliegtuig gezet. Eigenlijk hier... is het wel zo, als je zo bekijkt. Ja. Het is ja. gewoon decadentie te de top. eens ik... op. Denk ik zelf. Nou, goed. Als je die... gewoon, uh, maar goed, als je thuis blijft, is dat ook weer... Alles gaat gewoon door, hè? Je was je draaien, je gaat ja, je koken. Ja, dat is ja, waar. Maar... Ik ben nu echt bezig met die Oculus. Die 3D-bril. Oh, ja. En uh, ik ga hem toch serieus gaan kopen. Volgens mij kan je dan ook heel veel beleven wie zo'n bril, weet je. Driedimensionaal drie kom je toch heel erg anders dan. Kijk je rond zo. En dan denk je, oh, best leuk. Even naar New York, even rondkijken, rondlopen. Ja, doe je de marathon van New York, terwijl je eigenlijk gewoon... Uh... Gewoon zit. Gewoon <laughs> oh. oh, zit zelfs. Zo zoiets. <laughs> ik het staan, vind ik al heel vermoeiend ja. af. al. Dus ik blijf gewoon zitten en doe ik de marathon. Ja. Nou goed, jaarlang kregen rechters en officieren van justitie... het verwijt dat ze in ivoren toren zaten. Het schijnt vooral in Engeland te gebeuren... dat heel veel rechters, zeg maar, opleidings doen... nog naar een gewone school gaan... maar uiteindelijk, zeg maar, in een eigen ja het eigen vakgebied terechtkomen. En eigenlijk niet meer onder de gewone mensen komen. Hier in Nederland is dat anders. Maar er zijn natuurlijk ook wel heel veel verhalen weer over het feit dat ze alleen nevenactiviteiten naast hun rechterschap hebben. En daar krijg je belangenverstrengeling. En uh, afgelopen week ging het natuurlijk over officier uh, Jacobien Vreekamp. Zij was natuurlijk de rechter die de zaak van Aquatie onder de loep nam. En Aquatie had natuurlijk op de dam... Het was een hele leuke protest. Kom je in één keer met de kreet. Ik ga Zwarte Piet op zijn bek slaan. En uh, nou, dat was niet helemaal gepast. Vonden wij met z'n allen. Wij zeiden er iets van. En Johan Derks heeft er natuurlijk ook iets van gezegd. Dat was niet zo slim misschien. Daar kwam ook een hele rel omheen. Maar uiteindelijk aquatie is toen vrijgesproken. Of wordt nog verder naar gekeken. En deze vrouw. Die rechter die daarop zat. Die is er nu afgehaald. Omdat zij namelijk ook als bestuur actief is. Uh, ze is bestuurslid bij het meldpunt discriminatie. Dus dat is ook een soort oh. belangenverstrengeling. Eh? Dus nou ja, nu kijken ze hierna. En uh, Peter Kop is hoogleraar van deze, deze activiteit. En die zegt, eigenlijk moeten we wel heel blij zijn dat rechters in Nederland ook allerlei andere neefactiviteiten hebben. Want dan hebben ze ook nog een beetje contact met de buitenwereld. In plaats van hun ivoren toren zoals in Engeland te hebben. Het, het is aan alle twee kanten is er wat van te zeggen natuurlijk. Uh, ja, dat je wel moet weten wat er leeft. Maar je moet ook weer niet uh, dingen kunnen beïnvloeden. Weet je, allerlei bedrijven, als je daar ook eigenaar van bent... en nou, je moet daar een rechtszaak tegen... ja, dan moet er een ander rechter op gezet worden. Maar goed, het, van Aquasi is nog wel een dingetje natuurlijk. Dat hij heeft ons ons bezig gehouden. Wat vind je eigenlijk, Aquasi? Hij ja. riep natuurlijk iets wat natuurlijk helemaal niet gepast was op dat moment. Zeker niet, nee. Ik, ik heb daar zeker last van gehad... want ik uh, werk voor een overheidsorganisatie... doen wij, doen wij de social media. Ja? En uh, wij waren ook uh, sponsor. <laughs> uh, okay. Adverteerden tijdens uh, die blokken van... Uh, voetbal International. Hey. Oké. Okay. En nou, de dag daarna, of volgens mij was dat twee dagen daarna, uh, heeft die, hoe heet die jongen ook weer? Arie Boomsma toen opgeroepen. Ook oh, Twitter. Ja, uh, nu allemaal massaal ook die adverteerders uh, spammen. Van: ja. Dit kan niet, of, nee. uh, haal je geld terug. En uh, uh, nou, dus wij kregen dus uh, als overheidsorganisatie ook alles. Uh, van uh, jullie zijn racistisch. En, uh, ja, oké. Okay. Je moeten daar niet mee, mee uh, aan, aan meewerken, zeg Nee, maar. nee, nee. Nou goed, het is raar. Natuurlijk. Als je het namelijk weer terugleidt naar het feit wat Wilders heeft gezegd: meer of minder Marokkanen, is het eigenlijk een beetje hetzelfde soort tekst. Alleen daar zitten dan weer meer verhalen achter natuurlijk. En dit, eigenlijk, dat kan niet wat hij doet. Je moet dat soort dingen. Nee, dat aquasie en later werd het een beetje vergoedelijk. Hij zei: van, Nou, het is nou, niet zo natuurlijk. Doet het niet zo. Maar je ja. hou op met dat soort kreten, weet je wel. Je hebt een voorbeeldfunctie. Dus nou, we wachten het af of hij uiteindelijk toch nog wel een boete krijgt. Maar ik, ja, er is, is raar mee omgegaan. Goed, tijd voor de Soul Revelation, dames en heren. Ik dacht, waar blijft de Soul? Ja, de Soul op zaterdagmorgen. Ja. Ja. Zeker. Deze man heeft u nog live gezien. Ja, het is echt... En de Soul sport er ook vanaf, hoor, van het podium. Het is dus, uh, Stefan Morrison. En de Soul Revelation. Listen to what Mama used to say. The hardest thing to do is find your own shine. The smartest thing to do is make. In my own life, mm -hmm. I got it together. Ain't no stopping me this time. Oh no. Revelation van deze Stephen Morris. En ja, dan Stephen Morrison. Ja, Morrison. Sorry. Nee. Geen familie van. Heel, an Heel andere familie dan is het niet ook. Niet familie he? van Jim, hè? En nee. ook niet van Fan? Nee, als je de nee. familie van, uh, van Jim bent, dan weet je nooit hoe het eindigt. Nee, nee, hij zal uh, nou, toch wel uh, ouder zijn dan 27 geworden? De, ja, ook Ach, duidelijk, als ja. En weet je die natuurlijk. Als je die familie uh, nou goed, terugkijkt, dan uh, wordt het niks. Hij nou, heeft goed. ooit in de finale gedaan van, van de Grote Prijs van Nederland. Ja. Hij heeft natuurlijk meegedaan aan de Voice. De Voice of Holland. Oké. Okay. Zitzelfde als Stephen Morrison. Ja? En um, nou, op, het, op het podium, ja, dat is, dat is pure zo. Het is echt genieten. Okay. Hij staat binnenkort ook weer, uh, doet hij weer een, een tour. De, volgens mij ook weer in, in Haarlem, hè. patronaat. Okay. Hij staat ook in Victory binnenkort weer in Alkmaar. En uh, hij heeft ook al uh, in wat bekende voorprogramma's gestaan. Onder andere van Joe Stone en Rafael Sadiq. Dus nou, uh, oh. okay. ga het gaat lekker met hem. Ja, dat mag je zeggen. Uh, keep, dus, keep the soul alive, zeg maar. Precies. Ik zat gisteren nog even. Ik, ik zet nu ook pas vrijdagavond langs al die talkshows. En ik was eigenlijk even hier en ik was een beetje uit het oog verloren. Ik denk, ja, wat doet ze nou eigenlijk nog op die, uh, op die RTL4? Weet je wel. Nou, moet ik, ik zeggen, dat doe ik ook. Ik kijk er ook weinig naar. Maar ik denk, zo deze wat minder. Ik denk, ik krijg een beetje een Twanhuis-effect. Oh. Dan denk van, zit ze nou alleen maar tussen de grote sterren? En dat ging de hele tijd over de Voice van Holland. Was daar nu een winnaar bekend of zo? De hele show ging over die Ja, maar je kijkt naar... Holland. Je, dat is natuurlijk wel logisch, hè? Je kijkt naar RTL 4. Dat, ja? hè, dat, is, dat, de voice dat is natuurlijk om half negen. Ja? De Voice Senior is dat nu, hè? Toch? Ja, klopt. De hele oude mensen zaten ja. daar. Ik denk, gelukkig. Het valt mij, mij dat nog mee. Over de Voice of Senior gesproken. Het is wel grappig, want Imca Marina was daar laatst. Ja? En nog zo'n zo artiest van vroeger, die het dan weer opnieuw gaat proberen. Frank Afolter. Wel van ja. Ja, ja, ja ja, je kent het wel, volgens mij. <laughs> en uh, ja, die proberen het dan weer bij de Voice Senior. Okay. Maar het is wel logisch. Natuurlijk. Het is één zender. En ja, het is een commerciële zender. Dus dan wordt daarna nog even over gesproken. Eva vind ik best leuk. Huh? Maar om zich de hele avond van die oude koppen. Ik ja, bedoel, als ik in de ja. spiegel kijk, zie ik al een oude kop. Maar als ik nog hele tijd in de televisie moet kijken... aan oude kop is die, die eigenlijk alleen maar plaatjes zingen... die we al langer kennen. Ja, ja. ja. Die je denkt, is er nog nieuws van de zon? En ik denk, Eva Junik, zo'n talent in het interview van moeilijke gasten... zit ze met een stelletje van die zangers en zangeressen aan tafel. Zonder van het talent, vind ik. Ja, maar goed, ik denk dat zij toch voor het geld heeft gekozen. Dan nou, zeg, kom op, ik geloof niks van. Natuurlijk, man. Ik denk, dit was een moetje. Dit moest ze gewoon doen. Maar het liefst had ze ook gewoon... Precies, een mes erin gezet. Maar goed, nee, ik denk hey. dat het uh, is jammer. Ik bedoel, tien uh, minuten over dit soort dingen is leuk... maar een heel programma vullen hmm. over zangers en zangers. nee, het zou niet mijn ding zijn. Nee, en, en welke zangers waren het dan? Ja, ik weet het niet eens. Ik, ik, ik heb er een paar keer naar gekeken, Klaar, ah. geweest. Nee, goed, uiteindelijk kwam ik natuurlijk weer op één terecht. En dat gaat natuurlijk dan over... Uh, nou, de corona weer, daar ben je in een gegeven ook wel weer zat van. Het ja. nou, was natuurlijk wel uiteindelijk één man... Die er wel eigenlijk uh, een, een goede, uh, andere invalshoek over had. Dat was namelijk de, de winnaar van de IG uh, Nobelprijs. Dat ging nou over een onderzoek. Hij had een onderzoek gedaan naar het feit dat sommige mensen overgevoelig waren voor speciaal geluidjes. Ja, van die mensen die worden gek van dit soort geluidjes. Ja, ja. Ja, ik ook, ja. ja je, ziet, je krijgt er ook een beetje geen kippenvel van, maar je... Ik wil hem op zijn gezicht slaan. Hij heeft er een onderzoek naar gedaan. En dan wordt er een prijs uitgereikt. En het werd dan live op televisie of op, op, op internet werd dat uitgezonden. En hij was tijdens de uitzending was hij een appel aan het eten. En dat is ook wel heel raar voor oh, jou. Ja. Ja. Dus het werd allemaal een beetje op de hak genomen. En hij had een heel ander invalshoek over de coronabesmetting. Luister even. Als de besmettingen toenemen. en het aantal ernstig zieken is niet proportioneel met de toename van besmettingen. Dan zou je kunnen zeggen... het uitgangspunt is niet het aantal besmettingen naar beneden halen... omdat dat een enorme kostprijs is die je betaalt. We gaan ons focussen op minder ernstig zieken en minder doden. Dat is een heel ander uitgangspunt. Precies. We noemen maar de hele tijd de besmettingen. Ja, 100.000 mensen zijn er besmet. Hoeveel mensen zijn er opgenomen? 9. En ook hoeveel mensen zijn dood gegaan? Ik heb gisteren nog gekeken. De afgelopen week zijn er gemiddeld bijna elke dag wel één... Twee, ik heb er één dag voor mij gezien. Vier, honderdduizend mensen zijn er besmet. En dan gaat het, het is een soort trechter, heel maar groot, dus, gaat dus het zijn, naar één. En er zijn ook nog mensen die eigenlijk helemaal niet door hebben dat ze misschien corona hebben. Hè? Nee. Misschien een licht, licht hoesje of, of uh, het is een kiebeltje gewoon... of, of uh, af en toe een beetje hoofdpijn. Maar ja. die gaan zich niet laten testen. Die denken, Echt? nou dat, dat, dat heb ik wel vaker. Of, of, ja, dit maar... is gewoon een griep, dat heb ik ja. vorig jaar ook. Het is misschien een lichte corona. En dat kan je wel weer overbrengen dan aan een ander. Dat dan weer wel. Dus die mensen die heel gevoelig zijn. die moet je allemaal gaan beschermen. Daar ben ik ook voor. Het is wel ijzerlijk moeilijk. maar om de hele wereld land te gaan leggen. hou eens even lekker op. Dat kan toch helemaal niet, joh. Dat kan niet. Nee, nee. dan, nee, want, dan uh, is die hele economie. Je, uh, naar de kloot zeg maar. Ja, en uiteindelijk moeten we, komt er nog wel een rechtszaak voor 2018. In 2018 hebben we toch heel veel doden gekregen. Door, door griep. Dat was een hele taaie. trage griep. Die duurde maar, duurde maar. Die Mexicaanse griep bedoel je? Of? Nee, dat <laughs> ik weet niet hoe die heet, die griep. Daar zijn ook echt heel veel mensen aan dood gegaan. Eigenlijk moeten daar nog rechtszaken voor komen, want dat is nalatigheid van de staat. Mm. Dus, er zit nog heel wat in de pen, dames en heren. Maar even dat je het weet. Ja, voor een lekker gitaarbeentje. Circle Waves, t-shirt weather, ken je dat nog? Dit ken ik, oh, ja. ja. Oh, nieuwe plaat, lekker zomers. Hier. Lemonade, lekker glas limonade. Sign up, for love. Sign, up for money. Sign up for all the things you think will make you funny. Oh. Sometime. Sign up with the insecure carnivores online Bye. Just sign the dotted line. It's easy if you try. Goedemorgen. We're all drinking lemonade. Circle Wave t-shirt Dat was een van die grote hits die ze hadden in de... Nou, misschien wel tien jaar geleden. Gaat sneller dan je denkt altijd. Het is echt uh, wel bizar ook gewoon. Maar goed, dit heet lemonade. Het is uh, zaterdagmorgen. Straks natuurlijk een stukje geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren? Het is, vandaag, uh, het is vandaag ook weer op zoveel. We zitten lezen. 19 september. Echt maar leuke weetjes. En ik ben nog nooit zo'n grote fan van snelle auto's. Maar vandaag las ik nog een stuk in de krant over een snelle wagen. Dit is echt ongelooflijk: een Aspark Owl. All. Alleen de kosten van deze wagen, dat is al bizar. Hij kost bijna 3 miljoen euro. En hij is de eerste snelle wagen die binnen 2 seconden op 100 km per uur zit. Binnen 1,9 seconden zit hij op 100 km per uur. Ongelooflijk.